Bommel, Hoorspelserie naar de verhalen van Martin Toner in de bewerking van Peter Tenuil. Marion Brandsma vertelt de kaligaar. De verhoorspeling van het nu volgende verhaal over de kaligaar... vergde het uiterste van de betrokkenen. Speciale vermelding verdienen de geluidmakers... die voor scène 49 in een roeiboot bij Stormvloed... een vat vol ontploffend vuurwerk moesten opnemen... Het schip Albatros was op weg naar Rijgersbek om hout te halen. Vanaf Rommeldam was dat maar een kort reisje langs de kust. En heer Bommel had gemeend dat het precies was wat hij nodig had voor zijn gevoelig gestel. Zeelucht en rust, dat zal mijn gezondheid goed doen, wat jij toch Boes. Mm -hmm. en, en het is prettig dat je meegaat, want misschien heb ik wat lichte verpleging nodig. Maar helaas, het weer werkte niet mee... Nauwelijks had het vaartuig de haven verlaten... of het werd gegrepen door een zuidwester... die zware deining veroorzaakte. Hm? Hm? Tom Poes stond er wat onthand bij... Hm? omdat hij niet wist hoe hij de verpleging moest aanpakken. Ja. En veel hulp van kapitein hm? Wauw Rus kreeg hij niet. Zonder van de klapstuk. Donkles, ja. meneer. Ga ja. je niet eens tegen de frisse bries? Nou. De herinnering aan de hutspot... Dat was te veel voor Heer Olly. En hij boog zich verder over de verschansing om uitdrukking te geven aan zijn gevoelens. Op dat moment werd het schip opgenomen door een dwarszee, zodat het ver overhuilde. De leider, die daar niet op gerekend had, verloor zijn houvast en sloeg overboord. Volle kracht achteruit! Zet die jol uit! Wat een hopper! vist blubbers uit het water. Heer Olly kan niet zo goed zwemmen. Zullen ze hem wel vinden in deze storm? Nou, hij blijft wel even op zijn vet drijven. En dit is maar kracht 3, maatje. Kijk, Arie heeft hem al in de gaten. Dat was waar. Het hoofd van de ongelukkige heer... verscheen grauw in een golfdal. En de matroos Wat strekte reeds een arm uit... om hem bij de kraag te grijpen. Maar op dat moment gebeurde er iets vreemds. Onder de sloep verhief zich plotseling een krachtige waterstraal... ...die het ranke bootje met inzittende en al omhoog was. We gaan de lucht in! Er is niet vlui, De geweldige waterstraal hield even plotseling op als hij begonnen was... ...zodat het vaartuigje naar beneden smakte. Maar in plaats van in de golven kwam het op iets hards terecht. Lang, een zeer beving. We zijn aan het strand. maar, ik draai hem al binnenboord. boven. Op dat moment kwam er beweging in de sloep. En zonder dat Hoppers een riemen gebruikte, werd hij met grote snelheid voortgedragen in de richting van de stilliggende Albatros. Thomas, dat is de grootste kaligaar die ik ooit gezien heb. Ze zijn op de rug van de doerrak terechtgekomen. Volle kracht, stuurman. Volle kracht! Dat wordt een aanvaring! De zeemonster! Dat kan nooit goed aflopen! Donders, het gaan we niet redden! Het overgehaalde stuk waterreus ligt op ramkoers! Hou je vast! Het goede schip, werd door het naderstormende zeemonster midscheeps gerand. De sloep. ...door de klap in de lucht geslingerd... ...en koerste op eigen kracht met drenkelingen en al op het dek af. Het was een goeie jol, dat gaat geld kosten. En wie weet wat voor aanverrij we verder nog hebben. Maar het monster, zou het niet opnieuw aanvallen? De kaligar bedoel je? Wat voert hij uit? En wat doe jij hier aan dek, machinist? Kunnen jullie niet kijken waar je stuurt? De ketel is ontzet en de platen zijn vermogen. Lekkage, kapitein! Lekkage! Ook dat nog. Dan moeten we in dok in Rijgersbek. Schade en verloren tijd. Er is ook altijd wat als we bobbels oh. aan boord hebben. Ho ho ho ho hoe laat is het? Wat, wat is er gebeurd, bedoel ik? Gescheurde platen en een verloren sloep. Oh. Overgehaalde onderkruier. Oh. Halve kracht, vooruit! Oh. Schij uit met dat gemekker, meester. Oh. Oh. Pompen maar! Waar ben ik? Waarom maak ik ruzie op het graf van een verdronken heer? U bent gered door wat en Hopper. Oh. En daarbij heeft een zeemonster het schip aangevallen. Oh. De kapitein vindt dat niet zo leuk. Nee. U kunt er beter gaan bedanken. Altijd averij als ik overhaalde landrotten aan boord heb. Aanvaringen en ontzette ketels. Mm. Wie gaat dat betalen? kan meer, heer Rus. Geld speelt geen rol wanneer het kostbare leven van een heer gered is. Dat, dat moest u begrijpen. Hier is een vergoeding voor de schade. Dat is beter. Ja. Dan komen we een eindje uit de reparatiekosten. Mooi, precies. Ik ben bang dat die arme Kalligaar er minder goed vanaf komt. Uh, Kalligaar? Daar. Daar gaat Daar gaat-ie ben bang dat hij een lelijke hoofdpijn heeft na die aanvaring met mijn schipblokkers. Hij is de koers kwijt. Een, een, een kalligaar ka, ka, Dat is dan geregeld. Ja. Maak je geen zorgen, Blommers. We gaan verder. Ja. Als je nou voortaan maar uit mijn sloepen blijft. Ik, ik wil niet verder. Het is allemaal heel vreselijk. Zodat ik een maagkwaal heb opgedaan. Terwijl ik aangevallen werd door een, door een zeemolster met mijn gesteld. Ik, ik, ik wil eruit. Ik wil naar de wal. Kunt u me niet even naar de kust brengen? Geld speelt geen rol. Het gaat om mijn leven. Overgehaalde brambras. Hij nam het geld in ontvangst. En nadat hij had vastgesteld dat het vloed was en de kust dichtbij. Liet hij voor de tweede keer die dag een sloep uitzetten. En zo koersten de passagiers even later over de hoge golven landwaarts. Geholpen door het getij schoof het vaartuigje al spoedig op de kust. En Tom Poes stapte overboord om naar het strand te waden. Zo dan. Het dank, heer wat. U hebt me gered van een vreselijk zeemonster dat mij wilde verslinden. Zoiets vergeet ik niet licht, zelfs als mijn einde nabij is. Dit is voor u. Hoe is het nu met de zeeziekte? Lang niet prettig, maar het doet me goed om vaste grond onder de voeten te hebben. Onderdak en verpleging, dat is wat ik nu nodig heb. Kom maar mee. Daar staan huizen. Ik denk dat hier een vissersdorp in de buurt is. En daar loopt iemand. Uh, goedenavond. Kunt u onze gastvrije herberg wijzen? Wij zijn schipbreukelingen die door een vreselijk zeemonster vervolgd zijn. Mijn naam is Bommel, u weet wel. Een zeemonster? Ja. Hier voor de kust. Kaligaar. Hij was wel vijftig meter lang en hij had gloeiende ogen. Terwijl hij probeerde het schip te verscheuren, zodat ik naar de wal moest wegens het gevaar voor mijn maag. En, en nu heb ik onderdak nodig. Een monster, hè? Ja, ja. Oh, nou snap ik het. Daarom is de visvangst zo slecht. Ik ben elgerkaar en ik heb de kust al twintig jaar bevist. Maar nu heb ik in geen weken iets gevangen. Dat monster heeft de vis verjaagd. Dat is het. Ik wist wel dat er iets raars aan de hand was. Ja. En ik heb de regering om hulp gevraagd. Want op deze manier kan ik mijn gezin niet onderhouden, meneer Bommel. Dat spreekt... Ik zal u helpen, heer Kaar. Als de overheid niets doet, sta ik achter u. Want met die kalligaar heb ik ook een appeltje te schillen. Wat jij, jonge vriend? Um, dat zal niet gemakkelijk zijn, want dan moeten we de zee weer op en daar ja. kan uw gezondheid niet tegen. Genoeg gepraat. Het is hier winderig en de avond valt. Bovendien voel ik me erg leeg, zodat ik behoefte heb aan een voedzaam maal om mijn denkleven weer op peil te brengen. Kom maar mee. Een eindje verderop is Hotel de Zilveren Haring. En daar kunnen jullie wel een kamer en eten krijgen. Oh. Het hotel bleek een eenvoudig gebouw te zijn dat krakend en schuddend in de wind stond, maar het was er warm en de aangename geur van erdersoep sloeg hen tegemoet toen ze achter de visser binnentraden. Kijk, kijk, daar hebben we elke kaar. Nou heb je eindelijk wat gevangen. Twee rare garnalen, hoor. Maar geen wonder dat je de hulp van de regering nodig hebt. Met zo'n vangst. wie bedoelt die heer met garnalen? Ik mot jouw praatjes niet, netel. Waarom ga je geen wormen graven, geflensde onderreep? Afgekrapte dibbelweer. Linkse en ja, net Piet de hengelaar. Trekt u zich van die twee maar niks aan, heer. Die maken altijd ruzie. Want de ene is een landbouwer en de andere een visser. Wat mag, mag het wezen? Um, twee soep en uh, twee kamers voor de nacht, alsjeblieft. Twee kamers en twee snert. Dat zal de komende schade misschien een beetje goed maken. De omgeving is ruw en het publiek is lawaaiig, Maar het voedsel is erg geneeskrachtig, wat jij? Mm -hmm. wat, wat zou de hotelier met schade bedoelen? Netel is een boer. En het schijnt dat de vissers en de boeren in deze streek altijd ruzie hebben. Oh. Maar de erthe-soep is lekker. En die schade is maar bij wijze van spreken, denk ik. Op dat moment werd er bij de toog een fles geworpen. En omdat hij niet goed gericht was... kwam hij met een slag in het soepbord van heer Olly terecht. Nou, no. Misschien toch niet uh, helemaal bij wijze van spreken. Uh, dit is te veel voor het heer. Ik wil mijn bed. De volgende morgen... Oh. Het gevecht moet erger zijn geweest dan ik dacht. Door de ontberingen die ik heb doorstaan, heb ik nogal vastgeslapen. Daardoor is het mij enigszins ontgaan, als u begrijpt wat ik bedoel. Is het hier altijd zo heel hard? Vissers en boeren hebben altijd ruzie. Oh. Dat schijnt in de aard van hun bezigheden te liggen. Ach. Maar het is erger geworden sinds de visvangst zo slecht is. Ach. Kaar heeft al in geen weken iets gevangen... en ik kan hier geen lolletje meer verdragen. En ik, ja, ik zit met de scherven. Wat is het ontbijt, jonge vriend? Haverman, pap. Eenvoudig maar voedzaam. Maar hier is het misstanden waar ik iets aan ga doen. We gaan dat kaligaarmonster bestrijden, jonge vriend. Oh, dit doet me goed na alle ellende die ik gisteren heb meegemaakt... Er gaat toch maar niets boven de zee wanneer men aan de wal staat. Het bruisen van de golven is balzen voor het inwendig gemoed. Wat jij, jonge vriend, hoor je de meeuwen kruisen? Het zijn geen meeuwen. Het is de visser die daar staat te roepen. Ik oh. weet wel, die Elgar Kaar. Ach, de mekaar, dat botprikken. Dat kale peken. Weet je wat ik hier heb? Een, een brief, lijkt me. Een brief van de regering. Er is geen steun voor de visserij in dit gebied beschikbaar, beweren ze. En weet je wat ze durven schrijven? Nee. Ze willen me helpen als ik boer wil worden. Oh. Ik boer! Oh. Het, het, het is wat te zeggen. Ja. Boer worden! Nee. Net als die onderreep zeker. Nee. Zo wordt een volksgroep beledigd die al eeuwenlang voor zeebanket heeft gevolgd. Ja. Ik zou nog liever. Dit wordt revolutie! Nee. Tuurlijk kunt u geen boer worden. Dat, dat voelde ik gisteravond heel fijn aan. Toen de fles in mijn soep viel. Maar u bent aan het goede adres, heer Kaar. Ik sta pal voor de belangen van oppassende vissers. Terwijl ik hoogstaande relaties heb. Ik zal persoonlijk de overheid tot andere gedachten brengen. Laat het maar aan mij over. Oh, dat is mooi van je. Dan ga ik maar weer eens een net uitgooien. Ja. Nou, daar ben ik beter in dan in schrijven aan die geflinsde peurkwasten. Mag ik mee? Dat is goed. Kom maar mee. Ik zie mijn plicht heel duidelijk voor me. Hier heersen zijn misstanden, waartegen van hoger hand moet worden opgetreden. Al zou de onderste steen boven komen. Tenslotte kan een heer niet straffeloos worden aangevallen door een karigraar... die alle haringen opeet, zodat de vissersbevolking broodeloos boer moet worden. Ik moet dit met overleg aanpakken. Eerst uh, de krant op de hoogte brengen. Dat helpt altijd. Uh, nou, hallo, uh, met de Rommeldamse Koerier. U spreekt met de heer Bobbel. Olivier B. Bobbel, ja. Ik sta hier te midden van misstanden. De gevolgen van zijn telefoongesprek lieten niet lang op zich wachten. Toen hij om kwart over elf een kop koffie met taart zat te nuttigen werd de deur van de gelachkamer geopend... Argus, van de Rommedamse korant. En er trot nog verslaggever binnen. Ah, u weet wel. Ja. Uw telefoontje was heel interessant, maar ja. ik kom ja. me even op de hoogte stellen. Uh -huh. Zo'n verhaal over een zeemonster wordt maar al te gauw een cursiefje. U uh, kent dat. Uh, uh, ja. Maar een noodlijdende vissersbevolking, waar de overheid niks aan doet, is andere koek. Ja. Ik moet een zegsman van de vissers hebben. Ah. Uh. Waar kan ik die vinden? Uh, hier... Ik ben de. Uh, uh, zeg Ja, um, goed en wel. U bent geen visser. Nee, al bent u dan ook door een zeeslang aangevallen. Ja, u bent een cursiefje. Huh? De lezers lopen pas warm wanneer ik een lekker verhaal maak over iemand die in de ellende zit. Nou, Daarom moet ik een van die zwaar getroffen visserslui hebben. Oh, oh, oh. Natuurlijk vond heer Bonnel dat niet prettig. Maar na even nadenken besloot hij om met Argus naar het strand te gaan. ...op zoek naar elger Kar. Daar komt hij aan in zijn boot. Zo te zien is er iets mis. Die vaart is niet gewoon, als u begrijpt wat ik bedoel. Wat, wat is er gebeurd? Een monster. We hebben de kaligaar gezien. Oh, oh. Wel 50 meter lang met ja. een staart als een kerktoren. Het ligt daar, tussen de sambanken. Ach, wat is een kaligaar? Een verscheurend zeemonster. Dat heb ik u door de telefoon al uitgelegd. Eet alles op. Langs de hele kust is geen ja. vis meer te bekennen. En de regering doet Och. niks. Zegt dat ik maar boer nee. moet worden. De bakkaai Och. de voezels. Heel goed. Daar zullen onze lezers van smullen. U kent dat. Nou, dat is dat. Nu zal er wel iets aan deze misstand gedaan worden. Wat jij, jonge vriend. Hmm. Ik zou wel eens willen weten waar die kaligaar vandaan komt. <middels> Het artikel van Argus in de Rommeldamse Courant miste zijn uitwerking niet. Wat is dat voor geschrijf over een zeemonster? Alle vis is weg, de vissers zijn bodeloos en de overheid doet niets, zegt de krant. Hoe zit dat, Dorknoper? Heb je de vissers geen hulp aangeboden als ze boer willen worden? Jazeker, burgemeester. Maar ze willen geen boer worden. Ze willen vissen zoals hun vaders en grootvaders voor hen. Dat deelde de heer Bommel me gistermorgen telefonisch mee. De Bommel? Wat heeft hij ermee te maken? Hij heeft het monster ontdekt. En hij eist dat de overheid het onschadelijk zal maken. Dat is niet onredelijk, lijkt me. Daarom stel ik voor om de zaak wetenschappelijk te laten onderzoeken... alvorens de omscholing tot boer ter hand te nemen. Wetenschappelijk onderzoeken? Maar, maar dat, dat, dat kan niet doorknopen. Dat kan volstrekt niet. Oh ja, dat kan wel. Laat het maar aan mij over, burgemeester. Oh dat er wel deze zaak zo delicaat is. Wat te doen? Ik kan door knopen niet in vertrouwen nemen. Hij is onkreukbaar. En bovendien begrijpt hij niets van zakelijke belangen. Bedrukt zette de burgemeester zijn bondmuts op... en begaf zich naar het dikke dakplantsoen... om zijn zorgen te laten uitwaaien. Hij had nog niet lang gelopen... of hij kwam de vermogende knopenfabrikant... Passtuiver Verkwil tegen... Een ruzie idee, dat monster. Dat leidt de aandacht wat af. Net wat we nodig hebben voor de rustige productie van Pastilon. Welvaart voor de hele stad. <laughs> Binnen een maand kan ik het hele continent bestrijken. Ja, ja, het is mooi. Ik, ik doe mijn best om uw belangen te beschermen, meneer Verkleur. Maar het zou toch prettig zijn wanneer de productie van Pastilon knopen. En zo minder vervuiling zou geven. Ik ben bang dat we moeilijkheden krijgen. Wat is dat? Moeilijkheden, Zitten ze me weer dwars? Omdat ik zo klein ben zeker. Daar heet de moeilijkheid. Dorknobig heeft de wetenschap ingeschakeld om het monster te bestuderen. Toen heer Bommel tegen de middag langs de zee liep om eetlust op te doen... ...zag hij de laboratoriumauto van professor Kronitskowski op het strand staan. Dag professor, wat doet u daar? Oh, dit is een waterbestandcompilator, dat zit je toch? Ja, ja, een, uh, hmm, een. Een pilator, net als ik al dacht. Hmm. Maar uh, wat gaat u ermee doen? Hiermee kan ik de meereswater opvangen en analyseren. Ah. In opdracht der behoorden hmm. onderzoek ik op wetenschappelijke wijze de samenstelling. Met het oog op de verdwijning des de Aha, er wordt dus eindelijk iets aan de klachten van de vissers ah, gedaan. Want zo ziet men wat het ingrijpen van een heer vermag. Nou, het werd tijd hoor. Tompoes is weer met Elgacar de zee op om te vissen. Maar, maar dat is gevaarlijk werk zolang het monster in de buurt is. Ja, ja. En, en het is ook zonde van de tijd. Want de kaligar heeft alle vissen verdreven of opgegeten. Ja. Ik begrijp toch niet hoe u met deze buizen en flessen... zo'n verscheurend zeemonster wilt vangen. Oh. Ik gebruik deze compilator niet om zeemonsters te vangen, meneer Pommel. Haha, ja. <laughs> een trollige idee. Ja. Nee, eerst onderzoek ik de samenstelling des waters. Gans duchtig. Ah. De fenomenen der Diepzee worden vaak door leken overgedreven. Op dat moment verhief zich een brandingsvolg ah. in Hongen die hoger was dan de vorige. En opgezweept door de krachtige wind sloeg hij bulderend op het strand zodat de wetenschapper samen met zijn apparatuur en zijn toehoorder onder de watermassa bedolven werd. Ze hadden beter moeten uitkijken. De vloed komt erg vlug op hier aan de kust. Wat doet u daar, heer Olly? Een pilator. Wetenschappelijke bestudering van water bedoel ik, maar het is uh, Het is overgedreven. Blijf daar niet zitten. De voet drijft hier heel erg sterk. Ik ga trouwens liever het monster bestuderen. Het ligt daar nog steeds bij de zandbank. En ik heb weer niks gevangen. Wat moet er van ons vissers worden? Wetenschappelijk onderzoek in plaats van hulp. Bah. Die eeuwige kosmische tegenwerking. De hoed is mij van de kop gespoeld. Zo kan ik ja niet arbeiden. Waar is de monster? Uh, uh, daar kan ik u wel brengen. We, we hebben het daar net zien liggen. Mijn manufactoren plakkeren zich aan de lijf en de wind... ...kans onaangenaam aan de onbehoorde denkkop. Maar zonder apparatuur kan ik niet wetenschappelijk arbeiden. En daarom kan ik even zo goed een oogje aan de monster wagen. Waar is de knaap? Daar, bij de zandbank. Bro, daar vaart je oh. mijn hoed. Een, een beetje naar rechts, oh. meneer Bos. Oh, ja. Kunt u niet wat sneller worden? Ja. ja, nu een weinig naar links, over de golventop. Ja. Het is gevaarlijk wat we doen. We zitten hier dicht bij de Caligari En het is dom zo met de riemen in de golven te plassen. Hij krijgt ons in de gaten. Ah, goed, mijn goed daar heb ik hem. Dat is beter, veel beter. Oh, ja. Nou, dat zou wel. Maar uh, hoe staat het met het monster? Het moet hier vlakbij liggen. En het heeft ons vast in de gaten. Laat ons in het water te schouwen. Ach, toch? Hm? Daar is hij. Uh, klaar. Huh? Der dunkle Umkreis ist deutlich wahrzunehmen. Okay. Rudertüren weinig feder, bitte kühl. Ja. Habt acht, wir ja. nadern uns der 8. Vierde mit der Wand. Ach, so. Inner Berlin ob schreit mein Tof. Ganz verschüttet. Interessant, eine Pust. Der Kerl kommt dort warmen Strecken, so als seine Brühering lädt. Na, wie du was Onaangenaam is. Nee. De De hoedenspand knelt zich en geeft kopschmacht. Ja, ja, dat zal wel. Maar we zijn hier voor de kalligaar en niet voor uw hoed. Wat, wat kan men tegen zo'n monster doen? Het eet alle vissen op en, en de vissers leiden armoede. Ik zal een rapport samenstellen. Oh. En dat zal ik snelstens aan de behoorde overleggen. En kijk, dat hm? ruikt ja mijn kolf. Oh. in een weinig Ja, no. So, so, ja. Tja, haben wir, hm. So, okay. nun kann auch der Warte untersucht werden. Meine Rapport, Herr Bürgermeister. Es war eine ganz interessante Untersuchung. Kennt ihr sich ein Baleinoptera fisalos von. Ongehoorde. Uh, ja, ja, geen wetenschappelijke termen. Daar hou ik niet van. Ik ben iemand van de daad. Hoe is het met het water in die buurt? Alles staat in de rapport. De water bevat polymeren of condensaten. Ik heb nauwgezet, uit elkaar gezet, dat alles ja, uh, in de... Prima, prima. U wordt bedankt, professor. Ja. Uh, ik zal de zaak aan de, de, de, de, de bevoegde commissie mm. voorleggen. Mm. Ik, ik zal... Uh, ja, uh, ja, en... Ja. Ik... Goedendag. Ik heb een zeer vertrouwelijk rapport over het monster ontvangen door Knoper. Het is erg ingewikkeld, maar het staat wel vast dat er niets tegen te doen is. De vissers moeten boeren worden. Zorg dat ze hulp krijgen. Er stond die dag weinig wind. En omdat de zon zo nu en dan scheen... hadden heer Olly en Tom Poes het zich op het piertje gemakkelijk gemaakt. Goedemiddag. Uh. Maar al gauw werden ze daar gestoord door de ambtenaar Doorknoper die uit de richting van het dorp naderde. U hebt mij onlangs opgebeld over een zeemonster, meneer Bommel. Mm -hmm. En daar kom ik nu even op terug. Ah. En men denkt wel eens dat de overheid alles op de lange baan schuift, mm. maar daar is geen sprake van, zoals u ziet. Wat gaat u er dan aan doen? Niet zo haastig. No. we hebben een onderzoek laten instellen door onze wetenschappelijke adviseur. Yeah. Uit diens rapport blijkt mm -hmm. dat het hier om een uiterst gevaarlijk en verscheurend monster gaat. Dat wist ik al. Wat, wat wordt eraan gedaan? De politie zou die kalligaren hout moeten toeroepen. Daar hebben wij als vissers toch zeker recht op. Zo eenvoudig is het niet. Uh. Als deze zeeslang verjaagd wordt, komt er weer een andere. Ja. Omdat ze aangetrokken worden door ander geur... Oh. We zouden hier een oorlogsschip in vaste dienst moeten hebben en daar kan geen sprake van zijn. Nee. Dat maar... begrijpt u wel. Ja. Nee, het beste zou wezen wanneer de vissers met steun van de overheid over zouden gaan op het boerenbedrijf. Ja, maar. Hebt u het rapport van de professor zelf gelezen? Het, het, dat niet. De burgemeester. Klets, Gevoezel. Ah. Wij vissers eisen bescherming van de overheid. Ja. Geen praatjes. Ja. Wij willen vissen zonder monsters in de buurt. Als belastingbetalers hebben we daar recht op. Mm -hmm. Tot op zekere hoogte. Uw rechten zijn vastgelegd in de wet. En meer in het bijzonder... K in kom, het... Ja. kom. Heer Kaar heeft gelijk. En als sechs- en raadsheer van de vissersbevolking... ...zal ik zorgen dat hier recht geschiet. De Kalliga moet weggejaagd worden. En als er dan een ander komt, moet die ook weggejaagd worden. Ja. En als er dan weer een ander komt... Ja. Dat lijkt me onzin. Monsters zijn geen wespen of, of regeringen. Ik zou het rapport van de professor wel eens willen zien. Dat schijnt uiterst vertrouwelijk te zijn. Ah... Maak toch niet zulke moeilijkheden, hera. Alles kan toch prettig geregeld worden. Nou, de overheid is baratje, de kwaadste niet. Daar wordt wel eens verkeerd over gedacht. Ja, maar en wanneer de vissers over zouden gaan op het boerenbedrijf? Hebben... Genoeg kletsen, ja. voedselpraat. Ja. Wegwezen. Die avond kwam Elger Car naar de herberg en zette zich aan het tafeltje van heer Bommel en Tom Poes... om zijn zorgen te bepraten. Oh, oh. Ik voel me lelijk in de steek gelaten. De regering wil niks en ik kan toch niet thuis komen met de boodschap... dat we moeten gaan boeren. Tja. Mm. Wat zou mijn hopa zeggen? En de buren? Waarom sturen ze de politie te water niet op het monster af? Geen geld. En er schijnt in dat rapport te staan dat het wegjagen van de Kalliga niet helpt. Raar ja, hoor. De enige die hier iets aan kan doen ben ik... Ik heb met vuile handschoenen aan de noodklok getrokken zonder dat het vrucht droeg. En nu is het buigen of barsten. Mijn taak ligt duidelijk voor me, als u begrijpt wat ik bedoel. Hallo, karl. Hm, ik heb goed nieuws voor je. Er is een stadse meneer bij me geweest. een knoper van de steun, zou ik maar zeggen. Hm -hmm. Ik mag je op rijkskosten als boerenknecht in dienst nemen. Nou, nu kan je eindelijk een goed vak leren, jong. Ben je blij? Links en nette bruier, biedt hij hengelaar. Kom jonge vriend, het is hoog tijd om op te stappen. Baggerbouw. We gaan nog even een uh, wandeling maken. Ik uh, neem de bus naar huis, jonge vriend. Dit gaat zo niet langer. Ik heb nu lang genoeg zoete broodjes om deze hete brei gewonden. Het wordt tijd dat de kaligaar wordt aangepakt. Met ijzeren vuist, bedoel ik. Door een heer die zijn woord gegeven heeft. O, als je begrijpt wie ik bedoel. Ik ga scherpe maatregelen nemen. Ik ga mee. Want ik wil toch wel eens wat meer over het monster weten dan Doorknoper ons vertelde. Ten slotte was ik erbij toen de professor het onderzocht. Met dat plan stapte Tom Poes eerder uit de bus dan heer Olly. Het stadslaboratorium waar professor Prol zijn bezigheden had... stond op de heide, niet ver van de bushalte. Maar toen hij het gebouw naderde... zag hij tot zijn teleurstelling dat het niet verlicht was. Dit is geloof ik de eerste keer dat hij s'nachts niet werkt. Dan morgen maar. Ik moet hem spreken, want ik heb het gevoel dat er ergens iets niet klopt. Welkom, met uw goedvinden, heer Olivier. Ja. Hebt u genoten van uw zeereis? Nee, helemaal niet. Ik kreeg een maagkwaal, waardoor ik te water raakte. En daar werd ik nagezeten door een zeemonster. Oh. Een kaligaar, als je begrijpt wat ik bedoel. Die eet alle vis op, zodat de vissers niets verdienen. En ik de plicht heb het monster te verjagen. Daar heb ik wel eens van gehoord, als u mij toestaat. Oh. Als knaap placht mijn tante mij versjes te leren. Heel leerzaam, ja. werkelijk. En één oh, daarvan uh... ging over een kaligaar. Uh, hoe was het ook alweer? Ja, maar, maar hoe verjaagt men een meester uh... als hier zijnde? Men staat er zo alleen tegenover, als je begrijpt wat ik bedoel. Mm. En, en ik weet niets van zo'n reusachtig beest af. Misschien kan mijn tante u helpen. Zij nou, is een begaafde kruidenzoekster. Ja. En ze weet er alles van, als ik zo vrij mag zijn. Ja. Dat kunt u aan het vers merken: Op de grote oceaan, daar is menig schip vergaan. Zo begint het. Ja in woedend stormgedruis vergaan met man en muis. En het eindigt met zoiets als... het vreselijk gevaar van de woeste kaligaar. Ik zal tante toch eens vragen. De volgende morgen trok heer Bommel zich terug in zijn bibliotheek... en zocht daar alle boeken op die over monsters handelden. Want hij begreep dat men een dergelijk verscheurend gedrocht niet gemakkelijk kan verslaan, ja. wanneer men niet de beschikking heeft over leger en vloot. Alleen list kan hier baten. Wanneer ik zijn gewoonten en zwakheden ken, vind ik vanzelf de kwetsbare plek in zijn bolster. Ja. Niets, niets staat er in mijn folianten over een calligar... En ook niet hoe zeeslangen bestreden dienen te worden. Uh, ik ben even bij tante Melisse aangegaan, met uw welnemen. En ja. ja hoor, ze wist er alles van. Het lied oh. gaat zo. Op ja. de grote oceaan, daar is menig schip vergaan. In ja, moeilijk... ja, ja, ja, maar hoe kan men hem bestrijden? Wist je tante dat ook? Uh, daar zou ik opgekomen zijn. Het zit allemaal in het vers, dat 24 coupletten heeft. Maar um, als ik zo onbesuist mag zijn. Oh. Um, een kaligaar is een elementaal zegt tante, een elementaal van water. En omdat hij oh. vuur haat, kan ja. men hem alleen met vuur verdrijven. Oh. Toen Tom Poes die morgen de krant inkeek, werd zijn aandacht getrokken door de kop. Zeemonsterplaag. Hmm. Van Westzeil tot Hozemond is de visvangst gelegd door een onbekend zeemonster van geweldige afmetingen. Het houdt zich schuil tussen de zandbanken van Gepermuiden, waar het zich voedt met passerende zeebewoners. Volgens het wetenschappelijke rapport dat ons door de overheid verstrekt werd, is er weinig tegen deze plaag te doen. Wanneer men het monster, dat in de wandeling Kaligaar genoemd wordt, vernietigt, zou het onmiddellijk vervangen worden door een ander, daar deze reusachtige diersoort in tribaal verband leeft. De vissersbevolking zal worden omgeschoold voor het boerenbedrijf, terwijl zwemmen langs de kust verboden wordt. Hmm, heel interessant. Ik ben benieuwd wat professor Perlwitzkowski van dit stukje vindt. Met die gedachte ging hij op weg. Maar al lang voordat hij bij het laboratorium aankwam, hoorde hij de stem van de geleerde achter de heuvel schallen. Paul, oh, Herr August. Goed dat ik u juist tegenkom. Witten Nietzsche Tiding, Wat schrijft u dan? dan? Kaliga? Tribaalverbandes ter waanzin. Zo'n rapport heb ik niemals samen gemaakt. Maar ik heb het zelf van de burgemeester gekregen. Paul, dit is het officiële wetenschappelijke rapport. Uh, uh, uh, wat stond er dan in uw rapport als het niet waar is wat er in de krant staat? Daar gaat hij valschrijvende op zijn ploffer. Ja. Ach zo, hm? u hebt mij over de meer geroedeld... terwijl ik de Berlijn op terras studeerde. Wel ja. aan, daarover heb ik een klare, eenvoudige taal... in een rapport samengemaakt... waarin ik uit de kende zette dat... Mm -hmm. Bro, wat gaat het u aan? Het is een vertrouwelijk rapport voor de behorde... in een gele briefomslag met groene lakwerk... Daarover kan ik niet praten. Deel goede dag. Zo kom ik niet verder. Ik kan net zo goed de bus terugnemen naar de zee. Maar ik weet nu wel zeker dat er iets aan deze zaak helemaal niet deugt. Hmm... Wilt u vanavond een heldere of een gebonden... Ja, voor mij geen soep, dank je, Joost. Ik heb andere dingen aan mijn hoofd, moet je weten. Monsters en elementalen en zo. Ik heb lang over de woorden van je tante nagedacht. Een dame met diep inzicht. Zodat ik een list heb kunnen bedenken. Weet je hoe ik de kaligaar onschadelijk kan maken? Al is het dan ook met gevaar voor eigen gezondheid. Door vuur, Joost. Door vuur. En daarom heb ik daarnet... ...vuurwerk van zwaar kaliber besteld. Een vuurwerk? Juist een, een grote partij... ...die bezorgd wordt uh, bij de herberg... ...zodat ik me nu moet haasten. Ik ga terug naar de uren des gevaars. Als ik... Uh, ...als ik soms... ...als ik soms niet terugkom, doel ik... ...dan weet je dat ik gesneuveld ben... ...voor een edel zaak, Joost. En mijn... Uh, ...testament ligt... Uh, bij, uh, ...bij de notaris... Vaarwel, trouwe knecht. Korte tijd later reed Heer Olly in de oude schicht over de weg naar Gepermuiden. Even buiten de stad haalde hij de bus in waar Trompoes in zat. Maar die zag hem niet, omdat hij in slaap was gevallen. Toen hij tegen de middag in het Vissersdorp aankwam, verliet Elger Kaar juist de herberg. Hij zag er zo somber uit dat Heer Olly haastig remde en uitstapte. Oh, oh. Alles komt in orde, heer Kaar. Er komt niks in orde. Oh, ja. Daarbinnen is een vergadering van vissers. Ja. Over dat stukje in de krant, weet je wel. Ja, ja, ja, ja. Dat rapport van de overheid over het monster en het geboer. Mm, mm. Ziet er niet best uit, meneer Bommel. Maar, ja. Daarbinnen is niemand met een zinnig plan. Ik ben weggegaan. Dat gaar voezel is niet om aan te horen. Oh, nou, nou dan, dan bent u bij mij aan het goede adres. Ik, ik heb niet stilgezeten, als u begrijpt wat ik bedoel. Hm. En zodoende ga ik het monster met vuur verjagen als het donker is, vannacht. Nee. Maar ik heb uw hulp nodig voor het vaarwerk en zo. Als we de handen ineens slaan, zal de kaligaar vreemd opkijken. Dat beloof ik vannacht. Eh, dan is het volle maan. Nou, ja. Springvloed dus. Nou, dat is niet ongevaarlijk. Wat ben je van plan? We gaan uw boot laden met vuurwerk en dat gaan we aansteken bij het monster. Daar kan het niet tegen. Dat heeft Joost-tante zelf gezegd. Het monster met vuurwerk verjagen? Ja. Dat ja. lijkt me een beetje lep bij een calligar van 50 meter. Maar het moet geprobeerd worden. Ik doe mee, meneer Bommel. Oh, <laughs> Dit is een historisch moment. Hier staan twee helden die met doodsgevaren verscheurend monster het vuur aan de schenen gaan leggen. Een vreselijk vuur, dat als een. Ik heb hier een lading? Ja. Schillende keukenmeiden? Ah. ah. En donderfirmamenten? Ja. Helzen, kaarsen en bliksemslagen zijn er ook bij? Goed zo, goed zo. Een partijtje vuurwerk voor een. pommel. Uh, ja. <laughs> Waar kan ik die vinden? Hier. Uh, hij staat persoonlijk voor u. Huh? En uh, die lading moet bij dat piertje daar gebracht worden, zodat we het kunnen inschepen. Huh? Elger Kaar en heer Bommel volgden de vrachtauto. En zodoende hadden ze geen aandacht voor de bus die bij de halte stopte. De enige die naar buiten klom was een vissersvrouwtje. Want Tom sliep nog steeds, zodat hij bleef zitten toen het voertuig verder reed. <middels> De oude bus, die de verbinding tussen Westzeil en Hozemont aan Zee onderhield, hobbelde voort naar het einddoel met twee passagiers. De ene was Tom Poes, die rustig doorsliep, en de andere was de knopenfabrikant Verkwil. Deze had zijn vermogen verdiend door zuinigheid en ijver, en daarom reed hij liever in een autobus dan in een eigen wagen. Dat was goedkoper, en bovendien kon hij werken terwijl hij reed. Zo was hij nu verdiept in een lijvig rapport, dat hij uit een gele envelop met groene lak gehaald had. Daar ging hij helemaal in op. Maar toen de bus begon te remmen, zocht hij haastig zijn spullen bij elkaar en stapte naar de uitgang. Pastillonfabriek. De passagier stapte uit en het voertuig zette zich weer in beweging met zo'n schok, dat Tom Poes wakker werd en verbaasd om zich heen keek. Toen sprong hij op en rende naar voren. Voorzichtig. Je zal niet mee moeten naar het eindpunt. Nee. Tussen de halters kun je er niet uit, broer. Nee. Jawel, ik had er al veel eerder uitgemoet. En voordat de chauffeur wist wat er gebeurde... was Tom Poes op een bank geklommen... en door een openstaand raampje uit het rijdende voertuig gesprongen. Aan die kant van de weg... liep de knopenfabrikant naar zijn pastilonfabriek... En omdat Tom Poes niet had uitgekeken, kwam hij bovenop de driftig voortstappende ondernemer terecht. <middels> dat is je expres. Nee, maar ik zal je krijgen. Ik bestrijk het continent met Pastelon. Hm? Ik heb goede relaties die mij beschermen. Maar ik, ik zal je, als je dat maar weet. Dat was een ongelukje. En uh, u heeft een brief verloren. Mijn rapport. Hm? Daar was het op begonnen. Ja. Ze willen mijn rapport stelen. Ja, Hier met die envelop. Een gele envelop? Met groene lak erop? Dat is het rapport van de professor. Geef op. Hier, laat los. Geef met die envelop. op. Die, die, die, die, die, die, die is van mij. Een vechtpartij trok de aandacht van agent Kolders, die juist zijn ronde deed. Wat is eh, hier aan de hoop? Dat gaat niet, heren. Dat, eh, dat, dat gaat wel niet door, hoor. Uh, bij de fabriek moet het rustig zijn. Weet u wel? <grijpt> Hij heeft mijn brief gestolen. Nee. Arresteer hem. Hij heeft gestolen oh, er... papieren. Dat rapport is niet van uh, uh, hem. Dat is geen uh, eenvoudige zaak. Uh, uh, oh. Als u nu even meegaat naar het bureau, dan... Ik uh... eis recht... Ik zal je, op oh, ben een klein. Ik heb relaties, ik wil de burgemeester ophellen. Zeker, zeker, maar als u zo'n lawaai maakt... dan krijg ja. ik was met de directeur van de... de Bastillonfabriek de, de, de hier. Die meneer Verkwil is moeilijk hoor. Naar binnen jullie. Ik wil dikke wak spreken. Ik ben stuiver Verkwil en er is haast bij. Haast? Verkwil? Zijn u nou Verkwil? Bent u de baas van de fabriek hier? Ja. Had het dan direct gezegd, meneer Verkwil. Ik dacht goed te doen, weet je wel. Met dikke dag? Ja, met pasteur van Verkwil hier. Hij heeft mijn brief gestolen. Gestolen? De Poes maakte van de verwarring gebruik... Ze willen mijn rapport stelen. ...door de envelop te grijpen hey. en het bureau uit te hollen. <coughs> Ver van daar, in de stad, betrad de ambtenaar doorknopen op dat moment de burgemeesterskamer. <coughs> Pak de skodders! Laat niet onbeproefd. Ik zal de politie van allemaal naar schakelen. Ik, ik, ik, ik, ik kom eraan. Dat rapport moet gevonden worden. Ik heb hier de stukken voor de raadszitting van vanmiddag. Oh, uh, uh, hallo, doorknopen. De uh, stukken van de productievergunning voor de pastiloomfabriek, uh, u weet wel. Uh, je kunt de raadszitting beter vandaag, Amis. Ik moet onmiddellijk weg. Halverwege de weg naar Hozenmond aan Zee passeerde de dienstwagen van burgemeester Dikkerdak met grote snelheid de auto van de Rommeldamse krant. En de verslaggever Argus die erin zat, keek met enige verbazing naar het voortzuizende voertuig en naar de politiewagens die erachter reden. Maar hij schonk er niet veel aandacht aan, omdat hij op weg was naar Muiden. Toch leuk van Bommel om me op te bellen. Vannacht gaat hij het monster bestrijden, zei hij. Daar zit vast wel een aardig verhaal in. Na aankomst bij de pastillonfabrieken zet de burgemeester Dikkerdak de meegenomen politiemacht meteen aan het werk. dief van het rapport zal gevonden worden, meneer Van Kneel. De omgeving wordt met een fijn kammetje bewerkt. En omdat hij alleen is en geen voertuig te beschikking heeft, kan hij niet ver weg zijn. Aan je stadhuispraat heb ik niks. Nou, nou, nou. En aan de politie ook niet. Die dikke agent hier liet hem rustig weglopen. Met de papieren. Nee. Hij wil me natuurlijk afpersen. Het gaat me geld kosten, dat voel ik. Omdat ik klein ben, denkt u natuurlijk dat hij me wel aan kan. Maar ik eis dat je me beschermt. We doen wat we kunnen. Ik had dat rapport niet aan u moeten geven. Maar ik hoopte dat u iets tegen uw afvalstoffen zou kunnen doen. Natuurlijk. Ik krijg de schuld weer. Tegen mij kan je wel, hè? Maar je hebt mij nodig. Ik kan de hele internationale pastilonmarkt in handen krijgen als ik de vergunning eenmaal heb. Vergunning? Vanmiddag was de betreffende raadzitting, maar ik heb doorknopig opdracht gegeven die te verdagen. We moeten eerst dat rapport terug hebben. Ja, onze positie is uiterst kwetsbaar. Intussen had heer Bommel de journalist Argus naar het piertje gebracht waar de vissersboot gemeerd lag. Elke kaar was aan boord bezig om de kisten vuurwerk stevig vast te sjorren, En de verslaggever keek er belangstellend naar. Niet gering. Dat zal een mooi gezicht zijn. Vuurpijn, zeven klappers en zonnetjes. Wat een idee. Je moet er maar opkomen om zo een zeemonster te bestrijden. Oh, het heeft wel even wat denkwerk gekost. Maar een heer met een edel doel voor ogen heeft een helder inzicht. Men kan... Vuur met water bestrijden, dacht ik. Dus water ook met vuur. Watermonsters bedoel ik, zoals uh, de kaligaar. Het kon anders wel eens tegenvallen. Dat luchtje bevalt me niks. Er komt wind en bovendien is het vannacht ja, maar Tot nu toe is het monster erg rustig geweest daar tussen de banken. Ja. Maar hoe dat met slecht weer zal zijn, dat weet ik niet. Heer Kaar ziet alles een beetje zwart... Dat komt van de slechte visvangst, denk ik. Maar we kunnen nu eenmaal pas aan het werk wanneer het donker is. Bij daglicht zijn de vuurverschijnselen niet sterk genoeg. Nou, als u begrijpt wat ik bedoel. Dan heb ik nog wel even tijd. Oh. Dan ga ik eerst wat plaatjes schieten van de omtrek. Ja. U kent dat. Ja. Lekker kiekje. Beetje tegenlicht. Schuimende golftoppen. Dreigende klippen. Woonplaats van Monster uit Diepzee. Zal ik erboven zetten toneel van heldhaftige strijd. Kan ook. Overheid stelt geen middelen beschikbaar om getroffen vissers van plaag te bevrijden. De bevolking grijpt zelf in. De heren Bommel en Kaar begeven zich bij nacht en ontbij. Nee, bij nacht en springvloed is beter. Zoiets ja. Als ik dit goed speel zit er een artikel in voor de wereldpers. Nou nog een paar shotjes van de helden. En dan vannacht de strijd tegen de Kaligaar. Dat is dat. Terug naar de auto. Gelukkig, jou moest ik hebben. Waar moet jij je mijn maken? De politie zoekt me. Hier is een envelop. Bewaar hem goed, want er zit een rapport in dat erg geschikt is voor je krant. Maar je mag het pas gebruiken als ze me pakken. Dat moet je me beloven. Ik reken erop dat de vergunning voor mijn pastilonfabriek in orde komt, dikke bak. Je kunt de raad toch wel naar je hand zetten? Laat die vissers toch op het land gaan werken. Dan heeft niemand last. Maar dat rapport, als dat bekend wordt... Zie maar hoe je het redt. Ik ga nu naar de fabriek, want er moet gewerkt worden als men klein is. Ja, ja, die fabriek is van groot belang voor de gemeente. Maar de bevolking begrijpt zijn eigen belangen niet. Iedereen is natuurlijk op de hand van de vissers. En als dat rapport bekend wordt... Maar de politie zit achter de spion aan. De arrestatie kan ieder ogenblik verwacht worden. Daar is de gezochte. Waar is de politie? Ik kon hier komen zonder gezien te worden. Het begint al donker te worden en daardoor... Politie! Hier is Met... de spion! Houd er niet! Waar is de politie? Stil toch! Dat kunt u beter laten. Ik heb dat rapport niet meer. Wat? Wat? Wat heb je niet meer? Dat rapport. Het is nu bij een krant en het zou gepubliceerd worden als u mij laat opsluiten. Het rapport over het monster dat u aan de Rommeldamse koerier hebt gegeven was niet echt. Het was een vervalsing. Het echte heb ik nog niet gelezen, maar ik weet zeker dat er iets heel anders in staat. Daarom kunnen we beter even praten. Anders ziet het er niet zo goed voor u uit. Uh, uh, heb u geroepen, meneer de burgemeester? Nee, nee, In Integendeel. Sorry, je ziet toch dat het hier een vertrouwelijk gesprek op hoog niveau plaatsvindt. Sorry, de politie kan indrukken. Ja, er wordt niet verder gezocht. Ja. Bij het invallen van de schemering bakkerde de wind aan. Toen heer Bommel en Elger Kaar zich na het eten op het pierstje verzamelden, fladderden de kleren hun dan ook om het lijf. En de branding beukte tegen de planken. Maar heer Olly liet niets van zijn innerlijke voedings merken... ...omdat de verslaggever Argus bezig was om enkele plaatjes van hem te schieten. Niet zo stijf! Wijs huh? eens in de verte. Zeg ja? eens wat over uw gevecht met het monster of zo. Over het monster? Uh, kijk, uh, water kan niet tegen vuur. Dat zei de tante. Juist, Ja! Uh, uh, maar, maar, maar, maar, maar dat doet er nu niet toe. Als de overheid stil zit, gaan wij met vuurwerk de kaligar bestrijden. Met heldenmoed bedoel ik. Eenzaam in de stille nacht. Je kan beter aan boord komen. Uh, yeah, uh, er komt storm. Uh, uh, met z'n tweeën in de stormdacht. Rustig oh! te gaan. Ja. Het zal een toer zijn om het kruid droog te houden. Gooi de los. Ja, uh. Daar gaan we. Ik, uh, oh, ik voel me lang niet goed heer kaar. De, de, de hutspot. Uh, Grondzijtje. Oh, daar voor ons zijn de banken. Oh, ja, ja. Daar moet het monster liggen. Die kan beter oh. maar vast met de vuur beginnen. Ja, oh, oh, eens, eens kijken. Uh, in dit vaatje zitten vuurvelen en uh, oh, hier heb ik een aansteker. Daar gaan we. Oh. Oh. Oh. als u het schip even stil kon houden, heer Kaar, kunt u uw jas niet even voor de aanscheken houden? Oh. Oh. Oh. Oh. Wa wacht even, ik zal een, uh, een ander vaatje openmaken, hier is uh, een beetje water uh, bijgekomen. Oh, ik begrijp wat ik bedoel. Hier zit ik nu, een eenzame heer. Door golven in een kist met vuurwerp geworpen. Door druipende pijlen omringd. Oh, een vergeefse strijd. Water is sterker dan, dan, dan vuur. Dat had ik kunnen eten. De kalif. is onoverwinnelijk. We kunnen beter naar huis gaan, bedoel ik. Eigenlijk. Hier is hem! We zijn precies boven de geiperplaag. Oh, oh, opschieten, meneer Bommel. Ja, ja, ja. Ik kan het kippen hier niet houden met deze wind. De heer Olly sloeg de bleke ogen op. En haalde diep adem om de wissel op de hoogte te brengen van zijn veranderde plannen. Maar toen zag hij tot zijn ontzetting: een torenhoge golf achter het vaartuig oprijzen wat? Mijn mijn mijn gevallen en hij gloeide mijn mijn lekker. mijn mijn is misschien nog droog. Pas op! mijn mijn mijn mijn mijn is mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn mijn ja, een lekker plaatje. Maar ik geloof dat er iets niet in orde is. Er vliegt wat zwart door de lucht. Het schip zal er niet je moeilijkheden zijn? Heer Bommel had het vat niet losgelaten. Zodat hij onder geknal en gefluit door de nacht schoot. Terwijl zijn pad door vallende sterren verlicht werd. Maar omdat hij zijn ogen dicht klemde, genoot hij er niet van. En toen hij ze weer opende, zag hij dat hij recht op het scheepje van Elgargar afdook. Het gevaar daarvan. Drong vaag tot omdoren. En hij liet eindelijk het vuur spuwende fustels. Het hoeft niet! Verlaat het schip! Ja, je hebt gelijk. Het schip is in moeilijkheden. Een heroïsche strijd. Maar waar is nou eigenlijk het monster? Daar gaat mijn goede boot. Oh. En alles voor niks. Oh. Waar is het monster? Oh, oh, hoe kunt u over een monster praten? Ik, ik verdrink Help! Is er dan iemand die een helft bijstaat in de uren des gevaars? Op dat moment ontstond er een vreemde beroering in het wapen. En er rees een geweldige staart uit op die de drenkelingen met grote kracht omhoog wierp. Juist toen brak de maan door de wolken en belichte met haar zilveren stralen een zeemonster dat uit het water sprong. Of het nu door heer Bommels vuurwerk of door de stormvoet kwam, zal wel nooit bekend worden. Maar het is een feit dat de kaligaar zich eindelijk los wist te maken uit de zandbanken waar tussen hij gestrand was. Met grote sprongen verdween hij naar de open zee. Terwijl heer Olly en Elgerkaar door de stormwind landwaarts gevoerd werd. Zulk zwemmen heb ik zelden gezien. Jammer dat het te donker is om dit plaatje te schieten. Het monster had ik net tegen de maan aan. En dit zou een mooi slotstuk geweest zijn. Zeemansgraf voor helden die monster verjoegen. U weet wel. Maar zonder dat haal ik de grote weekbaden ook. Dat is wel zeker. De mooiste reportage die ik ooit zal maken. Dat zal wel. Maar zouden we niet proberen de stakkers eruit te halen? Het water is koud om deze tijd van het jaar. Voorzichtig begaf de waard zich naar de rand van de rots... ...en knielde neer om een behulpzame hand bij het redden te bieden. Maar dat was al niet meer nodig. Elger Kaar had zich op een rotspunt gewerkt... ...en was bezig de totaal versufte heer Bommel uit de golven te trekken. Evengoed, een mooi plaatje. Eindgoed, algoed. Daar houden onze lezers ook wel van. Als mijn flits nou maar werkte... Wacht, ik steek deze papieren even aan voor een sfeervol plaatje. Die dikke envelop geeft genoeg licht... Zo, so, meneer Bommel, warmt u zich maar lekker op bij de haard, terwijl ik wat hete soep zal klaarmaken. Oh. En nu een verslagje graag. Oh. Hoe ging dat gevecht met de kanigheid precies? Uh. Was hij erg geschrokken van het vuur? Was hij woest? Uh, uh, uh, woest, woest, heel, heel. Uh, vuur. Door, door de lucht bedoel ik. met sterren. goed vasthouden dacht ik. anders raak ik dan water. Maar, maar. door de donderbussen ging het. ging het. ging het heen en weer. Uh, als u begrijpt wat ik bedoel. hij sloeg op mijn skip. ja. vloog de lucht in. ja. Een mooi verhaal. ja. ironische strijd en zo. zeker, zeker, maar ik snap er geen klop van. Verder op de kust, waar de pastilonfabrieken stonden... bevonden burgemeester Dikkerdak en Tom Poes zich nog steeds in het politiebureau. Het rapport over uw afval en de zeevervuiling is dus bij de kant. Mm -hmm. We staan voor een overmacht. Ik hoop dat u dat begrijpt, meneer Verkwil. Zeker omdat ik maar klein ben. Dit is een samenzwering. Ik neem dit niet. Ik zal je laten merken wat ik kan. Ik zal... Niets. Ik probeer nu al urenlang uit te leggen dat er geen vergunning kan komen. U moet uw productie staken totdat u uw afvalprobleem hebt opgelost. En nu ga ik naar huis. Ik ga zover met u mee. Als u me naar muiden brengt, dan zal ik zorgen dat het rapport niet in de krant komt. In deze verschrikkelijke strijd werd het uiterste gevraagd. En ik voelde me lang niet goed met een noodlottige maag-aandoening voor ogen... Maar toen de verdrinkingsdood naderstormde... ben ik oog in oog met dat monster in de lucht gesprongen. Om mij heen raasde de donder en sloeg de bliksem uit het vat... zodat heer Kaars zijn schip moest opgeven... door zich terug te trekken in de voelende golven. Maar, maar deze vreselijke offers zijn niet vergeefs geweest. Ik zal persoonlijk zorgen dat er een nieuwe boot komt. En de zee is vrij om opnieuw te bevissen... Nu de Kalligaar gevlecht is. Ah, dat is dan mooi. Maar de krant schrijft dat er nu een ander monster zal komen. Wat gaat er dan gebeuren? Ja, dat zou ik wel eens willen weten. Ja, daar zegt u zo wat. Dat stond in het rapport dat ik gekregen heb. Ja, maar... Er komt geen ander monster. Dat rapport was verkeerd. Hoe weet je dat er geen andere Kalligaar zal komen? De zaak is opgelost. Je kunt gerust gaan vissen, want over een paar dagen zal de zee wel weer schoon zijn. Daar heb ik voor gezorgd, doordat ik met een licht... Uh, uh, geen woord meer, jonge vriend. <tiedacht> waar, waar heb jij voor gezorgd? Waar was jij toen twee zeehelden leven waagden? Hey, ik kan veel door de vingers zien van jonge lieden, maar nu maak je het toch echt te bar. <tied> ik hoop dat je Argus het niet in de krant zet. Want dan zou je door alle lezers met de vinger worden nagewezen... als een lelijke opschepper. Argus, waar is de envelop met de papieren die ik je heb gegeven? Envelop? Dat was het echte rapport. Laat het maar zien. Nou, je het zegt. Tja... Die heb ik een beetje verbrand, om wat licht voor een foto te hebben. Je kent dat. Vervelend, hoor. Is het enig? Je kunt beter naar bed gaan, jonge vriend. We praten daar niet meer over. Het was die avond al laat, toen de burgemeester thuis kwam. Mevrouw Dikkerdap had op hem gewacht, zoals haar gewoonte was. Maar haar humeur had ernstig geleden. Waar heb je gezeten, Dirk? Zeker weer een late vergadering, hè? Maar je kunt beter iets anders verzinnen, want ik heb het stadhuis opgebeld. Ik weet dat je er niet was. En ik... Nee, nee, inderdaad, geen vergadering, lieve. Ik heb gewerkt aan het welzijn van de gemeente. Met grote inspanning heb ik een halt kunnen toeroepen aan de vervuiling van het zeewater. Je weet niet half onder welke zware druk iemand in mijn positie kan staan. Het zal me nog een zuur opbreken. Maar ik heb mijn doel bereikt. De vissers kunnen onbezorgd hun mooie beroep weer uitoefenen. En onze kinderen kunnen weer gezondheid opdoen in de zuivere golven. Geen moeite is me te veel geweest. En als ik dan thuiskom, wens ik ontvangen te worden in een prettige sfeer. Dat is toch niet te veel gevraagd? Ik hoop dat het waar is, meneer Dorknoper. Ik zij... hoop dat je me eraan herinnert. Ik moet Dorknoper morgen vroeg instructies geven. Dat wordt een kort nachtje, lieve. Ik ga naar bed. Toen de journalist Argus de volgende morgen stadwaarts reed... passeerde hij het gemeentelaboratorium en remde af. Dat komt goed uit. Er is toch iets eigenaardigs aan het verhaal. Wat is dat voor een rapport waar Tom Poes het steeds over had? Die professor Prilwisky hier weet er meer van. Een klein vraaggesprekje kan geen kwaad. Ogenblikje, prof, het monster waar u een rapport over hebt gemaakt... is vannacht verdreven... Dat zal u wel interesseren, dacht ik. Maar wat ik graag wil weten is... ...of er nou werkelijk weer een ander monster komt. Bro, monster. Wat praat u van, meneer? Dat was kans geen monster. Dat was een oude, kranke wal... ...die tussen de zandbanken vastzitste. Ik heb daarover in een rapport geschreven... ...dat u in uw tijding vertraaid hebt. Bro, meneer. Trommels. Een zieke walvis. Jawel. Maar hoe zit het dan met de verstoorde visvangst? <laughs> een walvis eet geen vissen. Dat weet toch een kind. Het is een gans goedmoedig dier. Gestrand op een wandbank en vlot gekomen door de springvloed. Dat is ja duidelijk. <laughs> maar de visvangst dan? De vissers vingen toch maar niks meer? Bro, dit water was verschitterd door afval van de pastailonfabriek. Die loosde zijn ongevoeg in de zee, zodat de visbestand verbleef. Het zat ja alles in mijn rapport. En nu moet ik weer aan de arbeid. De goede dag, meneer. Een mooie boel. Calligaris is dus gewoon maar een bijnaam voor een walvis. En het rapport is door de een of ander vervalst, zodat het een monster werd waar de overheid niks aan kon doen. Ik begin te snappen wat Tom Poes bedoelde. Daar zit een scherp stukje in. Ik ga die hele prof met zijn rapport vergeten. Het verhaal van het verjaagde monster Caligar is veel aardiger. En het zou zonde zijn van de mooie foto's die ik genomen heb. Heer Bommel had Elger Kaar uitgenodigd een paar dagen te komen logeren. Zodat hij op zijn gemak een goede boot zou kunnen uitzoeken in de stad. En omdat ze lang hadden uitgeslapen... was het al avond toen ze met Tom Poes op Bommelstein aankwamen. Welkom thuis. Mag ik zo vrij zijn u geluk te wensen, heer Olivier. Lekker. Wat een prachtig artikel staat er nu toch over u in het avondblad. Oh. Een heroïsche strijd, noemt de heer Argezet. Ja. En hij plaatst er veel treffende kiekjes bij, werkelijk. Ik heb ervan staan te kijken met de goedvinden. Oh, oh. En daarna heb ik mij verstout een passende maaltijd klaar te maken. Ah. Nog steeds is er op deze wereld plaats voor eenvoudige helden... die ingrijpen waar de overheid faalt... En als er een andere kalligar komt, gaan we er opnieuw op af. Wat u, heer Nou, de... Er komt geen ander monster, wilde Tom Poes zeggen. Nee. Maar na even slikken, besloot hij te zwijgen. En omdat Joost bovendien zijn best had gedaan, werd het een heel gezellige avond.